Hebt u nog iets gehoord van de timmerman? Die komt volgende week. Wilt u ook wat voor het huwelijk van Asjes geven? Natuurlijk. Dat vind ik nou een nette man. <lacht> is het niet? Ja, dat is zo. Ik kom geld ophalen voor het huwelijk van Asjes. Moet je? Oh, <lacht> we zijn niet allemaal zoals jij. Hoeveel moet je van me hebben? Van jou en van Rentjes vijf gulden. En van meneer Goud één gulden. Vijf gulden? zoveel heb ik niet. Gulden. Van mij krijgt hij een rikstalen.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 Het was wel, toch wel een gezellige trouwelijkheid, uiteindelijk wel. Meneer Koning, wilt u niet een taartje? Wat moet ik nemen? Iets lekker. Tilte, tilte! Meneer Koning wil aan het woord. Ja. Nu Balk en mevrouw Haan er niet zijn... moet ik als ambtenaar van de burgerlijke stand optreden... En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 Een cadeau dat zo euh, breekbaar is dat je je hart vasthoudt... alleen al als je het moet overhandigen, wat ik dan maar bij deze zal doen. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik denk dat ik al weet wat het is. Ja, dat denk ik ook. Bart, een service. Oh, zijn we daar blij mee. Heel blij.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 Dat is het natuurlijk. Je hoort er pas bij als je er niet meer bent.